9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. We moeten duizenden mensen uit, maar jongeren moeten juist het leger in... zegt de minister van Defensie. En het kabinet Rutte Asscher, daar wordt het spannend voor vandaag... want het moet platform zien te krijgen voor het beleid. Debat op het sociaal akkoord in de Tweede Kamer blikken we op vooruit. Nu eerst het NOS-journaal. Doen we met wat Meegens...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 Zo'n 400 huishoudens die een huis onder een hoogspanningslijn wonen... worden uitgekocht. Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat het Rijk deze maatregel betaalt... en dat er 140 miljoen euro mee is gemoeid. Gezien de huidige economische situatie geldt de uitkooppas vanaf 2017. Kamp wil verder dat bestaande hoogspanningslijnen... zoveel mogelijk onder de grond worden gebracht. Ook dat gebeurt vanaf 2017. Netbeheerder Tennet gaat de kosten daarvan doorberekenen in de transporttarieven. Volgens Kamp kost de verhoging een huishouden maximaal 1,30 euro per jaar. Het kabinet krijgt vandaag in de Tweede Kamer nog geen fiat voor het sociaal akkoord. De oppositiepartijen zullen op elk onderdeel van het akkoord nog wijzigingen proberen aan te brengen. Het CDA sluit zelfs niet uit dat het onderdelen van het akkoord zal blokkeren. Ook D66 heeft al laten weten vandaag nog geen finaal oordeel te geven. De oppositie vindt dat het kabinet de problemen voor zich uitschuift... door pas in augustus te kijken of er extra moet worden bezuinigd. Christen Unie-voorman Slob wil daar nu al duidelijkheid over. Ik zal het kabinet oproepen om nu in de komende weken in het parlement ook draagvlak te zoeken voor aanvullende maatregelen die noodzakelijk zullen zijn. En dan kunnen we in het najaar wel bepalen of ze allemaal zullen moeten worden toegepast, maar dan geven we nu wel de duidelijkheid waar volgens mij de samenleving ook om vraagt. Volgens PvdA-leider Samson moet het begrotingstekort binnen de 3% blijven. Als dat niet gebeurt zijn extra bezuinigingen noodzakelijk. Bij chipmachinebouwer ASML is de omzet in het eerste kwartaal flink gedaald. Tot 892 miljoen. Dat is een daling van bijna 30 procent. De netto-winst daalde zelfs met ruim 80 procent. Die kwam uit op 96 miljoen euro. Volgens het bedrijf in Veldhoven trekt de omzet dit jaar weer aan. Want er is meer vraag naar de machines van ASML... die de nieuwste chips kunnen maken voor tabletcomputers en smartphones. Het bedrijf denkt dat de totale jaaromzet ongeveer hetzelfde is als die van vorig jaar. Dat was het op één na beste jaar ooit.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 Het weer nog, wolkenvelden, soms ook wat zon. Vanmiddag en vanavond valt er in de noordelijke provincies wat lichte regen. Het wordt zacht, met maximaal van 15 graden op de wadden en 21 graden in het zuiden. Komende nacht en morgenochtend valt er wat regen. Daarna wordt het zonnig. Het gaat morgen wel harder waaien en het wordt een stuk kouder. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Bakker. Het begint al aardig op te schieten. De meeste files zijn aardig aan het oplossen. Alles bij elkaar nog 45 kilometer. Met vrij veel vertraging nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verken op het Oude Rijn 7 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouden 8 kilometer. En na een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda bij Gilsen nog 4 kilometer. Maar alle rijstroken zijn in beide gevallen weer vrij. Wel vertraging bij de spoorwegen, want tussen Maastricht en Beek-Elslo... en tussen Maastricht en Valkenburg rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. En de spanning over het sociaal akkoord neemt toe. Ook in onze uitzending luister maar over meer dan twee minuten. De iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Met Oscar van Oxio. Mm, de iPad-shop, zei u? Jazeker, de iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Oké, En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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Dit is een historisch moment. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten. Ja, dat vertrouwen kan Rutte dan misschien wel voelen. De oppositie werkt voorlopig niet echt mee. Dat heeft premier hard nodig in de Eerste Kamer... die steun als hij iets wil bereiken. Ja, maar inmiddels is wel duidelijk dat zo een uurtje voor het begin van het debat over het sociaal akkoord... dat het kabinet niet hoeft te rekenen op eensgezinde steun. Volgens verslaggever Marcel Bril niet vanuit de Kamer en ook niet van economen. Vertrouwen, dat moeten we hebben in de economie. En als dat lukt, dan hoopt Rutte dat extra bezuinigingen volgend jaar niet nodig zijn. De NOS belde met een aantal prominente economen.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 Het planbureau is altijd de afgelopen jaren veel te optimistisch geweest over de gevolgen van bezuinigingen, maar nou, er komen nog heel veel bezuinigingen aan. Dan naar de politiek. Het algemene beeld bij de oppositiepartijen is dat ze best mee willen praten. En dat ze op onderdelen ook heus wel in kunnen stemmen. Maar dat ze niet zomaar willen tekenen bij het kruisje. Iedereen heeft zijn eigen wensen en wil aanpassingen. Dat geldt ook voor Arie Slob van de ChristenUnie. Vanmorgen gaf hij in deze uitzendingen zijn wensen aan. Wij vinden dat uh, er maatregelen in moeten zitten die, uh, uh, ook als er bezuinigd wordt, uh, wel hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt. Uh, maar ook in de zorg. om uh, naar de toekomst toe uh, te zorgen dat het betaalbaar uh, blijft. Uh, wij vinden dat er ook uh, moet worden gesproken over het, uh, het stellen zeg maar van werkgelegenheid uh, boven, boven inkomen. Uh, uh -huh. Want we zien nu dat er aan de lopende band op allerlei plekken banen uh, verdwijnen. Dat vraagt ook om uh, gerichte afspraken. Dus als stevig moeten worden gesproken. Waar het kabinet vind ik wel de leiding in moet nemen. Ja. De regering regeert kamer controleert, maar waar ja. de kamer ook nadrukkelijk een rol in zal moeten hebben. En dus is er voor afgaand aan het debat nog een boel onduidelijkheid. Slop vindt dat Rutte veel te verwijten is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 De slap van de ChristenUnie-debat begint om kwart over tien. is te volgen bij de NOS. Op Radio 1 wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden. Het is helemaal te volgen via Politiek 24. Ja, en die crisis die, die, uh, is voelbaar, ook bij jongeren. We spraken van een enorme jeugdwerkloosheid in Nederland. Nou, defensie is duizenden arbeidsplaatsen aan het schrappen... als gevolg van de bezuinigingen van een miljard euro. Maar tegelijk dient zich opeens een heel ander... en onwaarschijnlijk wat tegenovergesteld probleem aan. Want er is een... Een toenemend tekort aan jonge militairen. Dat zei minister Jardine Hennis-Plasgaard van Defensie. Ook in onze uitzending. Defensie is volgens haar een omgekeerde piramide geworden. Wat we zeggen is dat de uitstroom op dit moment te groot is en de instroom eh, te mager. Dat betekent dat er meer mensen dan verwacht de organisatie verlaten... en minder mensen dan verwacht de organisatie binnenkomen. Eh, dat heeft mede te maken met de woelige tijden waar Defensie op dit moment in verkeert. Reorganisaties, eh, vele functies die worden geschrapt. Dat die tendens zich nu voordoet is toch eigenlijk goed nieuws voor u? Want u moet heel veel mensen wegsturen omdat Defensie ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen moet schrappen.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 Wij vinden het dus goed voor de krijgsmacht dat er meer jongeren komen. Maar dat is ook goed ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Nou, er is ook een ander offensief in de maak, in de gang zelfs. Er komen maar liefst 35 wethouders en een minister bij elkaar... in de strijd tegen die jeugdwerkloosheid. Rotterdam gaat namelijk 125 startersbeurzen uitdelen... aan jongeren die moeilijk aan de bak komen. Maar Robby Visser is in Rotterdam bij de voorbereidingen... voor wat daar komen gaat. Ja, het is even, even kijken of alles goed staat, hè, meneer Forijn. Ja, nou, het ja. Ziet, er, ziet er aardig uit. Vanmiddag een grote happening. En, uh, uh, nou, laat de jongeren maar komen, zou ik zeggen. <laughs> U bent zelf ook nog niet zo oud, toch? Nou, 35. Dus net buiten de doelgroep. Maar ik zou hier wel gebruik van gemaakt hebben. Wethouder Marco Florijn, u bent ook heel modern... want u gaat straks een Twitter-sessie doen. Ja, een Twitter-brainstorm. Dus heel Nederland kan dan mee. En wij zitten met een team om alle goede ideeën op te vangen. Dit was ook één zo goed idee dat er ooit langskwam. En dan voeren we hem ook gewoon mooi uit. We hebben het over ideeën om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ja, en uh, dat is keihard nodig nu voor allerlei verschillende groepen. Als je terug kan naar school, ga je terug naar school. Als je werk zelf kan vinden, dan moet je dat vooral doen. Als je daar een beetje tussen valt, dan hebben we bijvoorbeeld de startersbeurs. Ja, een startersbeurs waardoor mensen gedurende zes maanden ervaring op kunnen doen... bij een werkgever. Johan van Hagen is zo'n werkgever. Klopt. Ik U vind... krijgt er vandaag één, hè? De eerste? Ja, vandaag vanmiddag tekenen wij de eerste leerwerkovereenkomst... Uh... Ik denk volgens mij van Rotterdam. En uh, wij zijn heel trots uh, dat wij hier mogen meewerken. Wat trok u nou over de streep? Nou, we zijn natuurlijk een reintegratiebedrijf... en we weten wat het is om de jeugdwerkloosheid uh, aan te pakken... en zorgen dat mensen startkwalificatie op school bijvoorbeeld gaan halen. Uh, wat mij echt heel erg uh, over de streep trekt... is het feit dat dit de kans uh, biedt voor de jongeren... om daadwerkelijk werkervaring op te doen... waardoor je interessanter bent voor mm. de werkgever... en dus potentie hebt... Uh, om een baan door te stromen naar ja. een baan. Het is natuurlijk voor werkgevers ook een, goedko een goedkope werkkracht, meneer de wethouder. Nou ja, je moet er ook in, in investeren. In ieder geval zes uur per week begeleiding. Uh, en het is niet uh, vrijblijvend. En je moet ook uh, eigen geld insteken. Dus wij vergoeden 400 euro. Uh, en je moet zelf ook uh, 100 euro bijleggen. Ja, want uiteindelijk gaat zo iemand die een zo'n beurs heeft... Uh, met 500 netto naar huis. Ja, dat is uh, uiteindelijk de, wat de leerwerk geen... is. Dat is, dat is geen vetpot, maar als je onder de 21 bent, dan is dat uh, heel erg aantrekkelijk. Um, en uh, op deze manier kan je in ieder geval in een netwerk meedoen, zodat je hierna veel beter perspectief hebt. Het is maximaal een half jaar, een half jaar om echt jezelf te bewijzen in een bedrijf en werkervaring op te doen. En in dat netwerk moet je wat vinden. Brieven schrijven werkt nu niet. Nou is dit idee ontstaan, uh, samen met een hoogleraar, een arbeidsmarktdeskundige, en de Jongerenbonden FNV, CNV, EREW, ERE Toekomst. Hadden jullie dit, politiek en werkgevers, nou echt niet zelf kunnen verzinnen? Dus er komen natuurlijk talloze ideeën, de revue, die passeren ze. Maar uh, ja, ik zeg eerlijk, ik wou dat ik dit idee bedacht had. Ja. Ik, ik, ik, ben, ik ben heel erg positief hierover. Het is niet alleen uh, werklozen uit de uitkering halen, maar nu zorgen dat uh, werklozen, of tenminste potentiële werklozen, dat ze in ieder geval geen uitkering aanvragen en dat ze ze de kans geven om in ieder geval die werkervaring op te doen. Dus ik vind het geniaal. Meneer de wethouder? Ja, prachtig idee. Uh, uh, inderdaad, wou dat je het zelf had bedacht, maar dat hoeft helemaal niet. Want ik uh, struin eigenlijk gewoon goede ideeën af. Als ik er een vind, dan uh, implementeren we het. En dat gaat u dus straks met die Twitter-sessie ook doen? Ja, zeker. Dus Wat is het adres daarvan, even voor de mensen die al iets willen betwitteren? Je ga, kan gewoon naar uh, Twitter en dan hashtag Florijn. En dan zit je meteen in en het begint om elf uur. Florijn met een lange ei. Klopt. Marco Florijn van de Partij van de Arbeid, wethouder hier in Rotterdam. Bedankt en succes met het twitteren. Misschien krijgt u nog wel veel meer goede ideeën. Ik hoop het ontzettend. Bedankt. En de groeten uit Rotterdam. En de groeten terug aan Marco Robin Visser, die daar de hele ochtend was. En wilt u dus mee twitteren over dit onderwerp, over de jeugdwerkloosheid... met Marco Florijn, kunt u terecht op Twitter op hashtag Florijn. De rijden door van Rotterdam naar Den Haag. Daar zit Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Met uh, alles bij elkaar nu nog zo'n uh, 30 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knop het Oude Rijn 5 kilometer. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude 8 kilometer. Londen maakt zich op voor de begrafenis van Margaret Thatcher. Respect, maar ook protest zal er zijn langs de route. En daar is ook verslaggever Roepauw. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We zijn natuurlijk ook in Boston. Daar was het gisteren een dag van verdriet en reflectie. Correspondent Wessel de Jong bezocht gisteravond nog een waken vlakbij de plek des onheils. Honderden mensen komen hier de trappen op van de Arlington Street Church.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 And the world, and the world. Yesterday our city was terrorized. Today we gather heartbroken and en and afraid. En een van de dominees spreekt een gebed uit speciaal om stil te staan bij deze terreuractie. But let us not give in to the very emotions at the root of terrorism.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 Ze moest haar tas terugkrijgen. Uh, it was kind of uh, an emotional day as it was. What's your name? Who are you? Matt Detloff. He was missing his mom. Well, we were all at the finish line and uh, we couldn't get a hold of uh. En zijn vriend valt hem dan bij. Ja, weet je. Gisteren is hij anderhalf uur lang is die zijn moeder kwijt geweest. En het uh, took about an hour and a half en it was like the best text message we got from. And we all started crying because it was so great that we finally got a hold of her.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 Toen ben ik vertraagd. Mijn vader die is in oktober overleden. En die zei tegen me... als je moe bent, dan moet je gewoon rustig lopen. Okay. And so I was out of harm's way. Dat is mijn redding geweest. Ja, goed, dat ze die woorden van haar vader uh, onthouden heeft. En in het hoofd geprent heeft. U hoorde een bijdrage. Een bijzonder verslag van uh, correspondent Wessel de Jong vanuit Boston. Nu Sven Hammond Soul Hammond is van het orgel Zet de Leslie maar aan voor Spinning Out. Something happened to me get the end of limit to how it goes En nu bent u zeker wakker. Het is vier minuten voor half tien, mag ook wel hè. Kom er maar uit. Over iets meer dan anderhalf uur begint in Londen de uitvaart van oud-premier Margaret Thatcher. Roel Pauw, je heeft hem eerder al even kunnen horen vanochtend. Onder andere vanuit het geboortedorp van Margaret Thatcher. Hij staat nu in Londen langs de route. En wij vragen ons af, Roel, is het al druk? Nou, op de plek waar ik ben in elk geval niet... Uh, ik heb net even de weg afgelegd van uh, ongeveer het beginpunt van de stoet... naar halverwege, waar de kist uit een auto wordt overgezet op, een, uh, op die kar... Die militaire, dat militaire voertuig dat getrokken wordt door paarden. En hier zie ik wel wat mensen, maar uh, op die pakweg anderhalve kilometer... die ik net heb afgelegd, heb ik zeggen... en schrijven twee oudere dames uit Londen gesproken... die uh, ja, er een beetje verloren bij stonden. Ehm... Um, Overigens is het zo dat er een, een, ik zou bijna zeggen, weldadige rust over dit deel van Londen is neergedaald. Want het verkeer is tot stilstand gekomen. De veegwagentjes hebben hun laatste ronde gemaakt. Net zag ik nog politie in actie met uh, speurhonden die op zoek zijn naar eventuele explosieven. Eén backpacker moest ook zijn tas nog openmaken. Maar voor de rest is het uh, ja, betrekkelijk rustig tot nu toe. Uh, hier op de de straat voor mij is zand gestrooid. Dat is uh, om ervoor te zorgen dat de paarden straks niet ten val komen. Dat zou uitspelen. Je zou verwachten dat inmiddels de mensen wel deze kant op zouden zijn gekomen. Want uh, alle straten zijn afgesloten. Dus uh, het wordt steeds lastiger om erbij te komen. Ik heb wel gehoord dat verderop op de route... aan het eindpunt bij St. Polske 3... Uh, behoorlijke mensenmassa's uh, zijn samengestroomd. Maar hier uh, moet ik het even doen met twee dames... Out London. Good morning. Good morning. <laughs> You're here to pay respect to the late prime minister. Yes, I am very much so. Yes. Yeah. I'm. I. I live through her time, so um, I know about her policies, etc., and her time as prime minister. And uh, yeah, I was very. Um, Approval of all the things she did, and I think she's a great prime minister, and also being a woman as well. Yeah. <laughs> Which is good. Ja, um, yeah. yeah. yeah, deze mevrouw uh, zegt. Ja, ik heb haar uh, meegemaakt als prime minister, als uh, premier. En ik was het vaak heel erg met haar eens met de politieke standpunt. En daar komt nog bij dat ze een fantastische vrouw was, waarvoor ik uh, voor wie ik heel veel respect heb. There are not too many people. Uh, er zijn niet heel veel mensen. Um, no, but I wouldn't expect to, because she's a politician. So it's mm -hmm. not. Necessarily an emotional thing like royalty, but um, it's because um, if you like her policies or you didn't like her policies, then you you either be here or not. Ja. <laughs> yeah. yeah. So I think um, that's probably why. Ja. Yeah. Uh, als verklaring voor het feit dat hier maar zo weinig mensen zeg, zijn, uh, zegt deze mevrouw, ja, het was natuurlijk ook maar tussen aanhalingstekens gewoon een politica. En daar heb je misschien minder een emo emotionele band mee dan. Met bijvoorbeeld leden van het Koningshuis waarvoor natuurlijk eindeloze drommen de deur uit zijn gekomen. Je was het met haar eens of je was het niet met haar eens. Maar van haar houden of haar haten, zegt ze, misschien niet. Roelpauw op straat in straks. Londen. Ja, straks meer ja. van jouw rol, want het gaat om kwart over tien. Uh, officieel beginnen die uitvaart. Veel publiek komt er nog wel. Wordt wel redelijk wat publiek verwacht, maar ook wel demonstraties. Hoort u dus allemaal van onze verslaggevers, onze Cosmonet Anna Sanae. is er ook een roepau, dus straks ook op straat. Het is uh, bijna half tien. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Ik geef u nog even mee dat zojuist bekend is geworden dat uh, de ombudsman voor de alle vragen over gaswinning bekend is gemaakt. Je gaat in het noorden van het land de mensen helpen, mediëren. Het wordt Leendert Klaassen. Hij was burgemeester in twee gemeenten in Groningen. En hij is nu voorzitter van het college van bestuur... van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. En hij begint direct. Leendert Klaassen dus wordt de onafhankelijk ombudsman... op het gebied van gaswinning. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Nu echt, um, u gaat uiteraard de komende uren bijgepraat worden... over uh, de begrafenis van Thatcher in Londen en over dat bijzondere belangrijke debat in de Tweede Kamer over het sociaal akkoord. Onder andere bij jou, vermoed ik, Sven Kokeman. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Zo is dat. Kwart over tien begint dat debat. En in de tussentijd zijn de sociale diensten buitengewoon kritisch... over dat sociaal akkoord, want ze krijgen er een berg werk bij. En hoe moet dat allemaal in de praktijk zijn gevolg krijgen? En een van de grootste zorgverzekeraars in ons land, CZ... maakt een winst van een half miljard euro. En de vraag is, gaan de premies nu omlaag? <lacht> dat en meer zometeen bij de KRO. Eerst gaan wij naar... Door wat voor het NOS Journaal. Er zijn vorige maand opnieuw minder auto's verkocht. Volgens de Europese Brancheorganisatie van Autoverkopers... is in de Europese Unie ruim 10% minder auto's verkocht dan een jaar geleden. In Nederland werden er vorige maand zo'n 36.000 verkocht. Bijna een derde minder dan een jaar geleden. De, drie, de grote bierbrouwers en de frisdrankfabrikanten... willen dat er niet naar schaliegas wordt geboord... zolang onduidelijk is of daardoor grondwater wordt aangetast. De bedrijven willen eerst veiligheidsgaranties. Grondwater is het belangrijkste ingrediënt voor bier... zeggen de gezamenlijke brouwers. Zo'n 400 huishoudens die in hun huis wonen... Onder een hoogspanningslijn worden uitgekocht. Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat het Rijk de maatregel betaalt. Dat hij 140 miljoen euro kost. En gezien de huidige economische situatie wacht hij er nog even mee. De uitkoop geldt pas vanaf 2017. En in Boston hebben vannacht honderden mensen... de slachtoffers van de bomaanslagen van zondag herdacht. Ze liepen daarmee vooruit op de officiële herdenking. Die is morgen in Boston en president Obama zal daarbij zijn. Het zijn de hoofdpunten. Kerstinformatie bij de AWB. John Bakker met het einde van de ochtendspits. Ja, een paar files nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Nieuwegein, 4 kilometer. Na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Roelevaar en Sveen, 3 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar... tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Nog wel vertraging bij de spoorwegen... want tussen Maastricht en Beek-Elslo... en tussen Maastricht en Valkenburg rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding.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 Zorgverzekeraar CZ vervijfvoudigt de winst tot een half miljard euro. Sociale diensten kritisch over het sociaal akkoord. Ambtenaar Buitenlandse Zaken legt in Duitsland een verklaring af... over de Nederlandse spion Raymond P. en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jad Mok is vanochtend in Hilversum. Voor een leeg winkelpand. En er zullen er nog heel veel volgen. Twitter met ons mee. Hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Zorgverzekeraar CZ, een van de grootste verzekeraars van het land. met 3,3 miljoen klanten. heeft vorig jaar ruim een half miljard euro winst gemaakt. En dat is vijf keer meer dan de winst die in 2011 werd geboekt. Wim van der Meren, goedemorgen. Goedemorgen. Bestuursvoorzitter van dat CZ. Nou, vlag uit, taart, champagne of niet? Nou. Het is in ieder geval wel goed nieuws, want we hebben er keihard aan gewerkt. Het is goed nieuws voor onze verzekerden, want uh, dat half miljard dat blijft voor onze verzekerden beschikbaar. Ja, of krijgen we terug? Nou, dat, dat ligt eraan, we hebben 70, uh, 70 miljoen, heeft CZ dit jaar al in premieverlaging gestopt. Onze premie is met 2,20 euro per maand verlaagd. En dat gaat dan meteen, dat klikt uh, enorm aan, dat gaat dan meteen over 70 miljoen. Dat hebben we dus al gedaan. Ja. En als het kan, doen we dat volgend jaar weer. Maar dat is een beetje afhankelijk van de stijging van de zorgkosten. Hè? Want ja. ik kan hier nog niet aankondigen, helaas, dat de zorgkosten dalen. Die nee, stijgen nog steeds. Die stijgen nog steeds, en dat ja. is ook wat ik uit uw sector telkens hoor. Namelijk de kosten, die stijgen alleen maar. Hoe komt u dan aan een half miljard winst? Nou, er zijn een paar dingen. De en dat is misschien wel het goede nieuws, is iets minder groot als wij uh, hadden gedacht en waar we dus op gerekend hadden. Ah, nou, dat geld dat? kan dan terug, dat is al goed nieuws. Komt er is dat? nog wel stijging. En uh, wij zijn op een paar punten uh, wel uh, erg succesvol geweest met het inkopen. Bijvoorbeeld bij de farmacie, alle, alle pilletjes, daar heeft CZ alleen al 150 miljoen bespaard. En dat proberen we te blijven doen. En nu zijn we dit jaar ook heel erg actief op het gebied van hoorapparaten. Daar hebben we de prijs weten te halveren. We gaan ook keihard werken aan de inkoop van diabetes teststrips. Kunt u zeggen van nou, wat maakt dat nou uit? Nou, tientallen miljoenen alleen voor CZ. Dus dat gaat hard. We gaan ontzettend ons best doen om, om foute marges die er nog in zitten eruit te krijgen. Ja, Want gaan, wij kopen in met de portemonnee van onze verzekerden. Jazeker, en dus kijkt ook de politiek over uw schouder mee, met name in de Tweede Kamer ook. En daar hoor je dan het geluid terug met dat geld naar de uh, cliënten, naar uw uh, verzekerden. En ja. dat zegt eigenlijk ook de minister. Nou, daar heeft de minister natuurlijk wel een punt, alleen daar heb ik de hele politiek niet voor nodig. Het, Hoezo? Uh, het hele bedoeling van het stelsel, wat we met elkaar doen... is dat wij met de portemonnee van de verzekerde inkopen... en als we daar beter in slagen... Ja. dan hebben we minder geld van die verzekerde nodig. Ja. Daar zijn we mee bezig en daar werken we keihard aan. En als je dan succes hebt, dan hoeft iedereen dat geld moet terug. Ja, natuurlijk moet dat geld terug. En CZ heeft al, ik zeg het al, al 70 miljoen teruggegeven. En als het meer kan... En ja is er waarschijnlijk ruimte voor meer, ja. dan gaan we dat natuurlijk doen. Ja, maar dat goed. Gaat anders. We zijn een onderlinge, hè, zonder winstoogmerk. Dus al die resultaten, men noemt het steeds winst, maar al die resultaten gaan terug. Ja, maar zo simpel is het nou ook weer niet. Want u moet uh, geld in reserve houden van de Nederlandse ja. bank, de toezichthouder. En die stelt dat u niet alleen zeg maar, aan het wettelijke minimum moet voldoen... maar ja. daar bovenop ook nog wat bedrag uh, moet gaan stapelen... omdat ja. u meer risico's op uw schouders krijgt... omdat ja. de minister ze van zich wegduwt. Ja, daar heeft u een punt. En ik vind dat we daar toch met de Nederlandse Bank uh, over in discussie moeten. Ik snap heel goed dat de Nederlandse Bank voorzichtig is. We willen uh, bij de verzekeraars niet een SNS-drama hebben of zo. Dat snap ik dus heel erg goed. Ja, dat is Van mooi. de andere kant, uh, ik denk dat onze risico's behoorlijk overzichtelijk zijn. We hebben best zicht op die zorgkosten. En onze, dat is vooral van belang, onze verplichtingen naar de toekomst zijn niet zo heel groot. Dus mocht, het, mocht de kosten alsnog stijgen, dan kan de premie altijd weer omhoog, hè, ja. als dat moet. Er zijn, er, uh, zijn, er, zijn, er, er zijn Kamerleden overigens die pleiten voor een maximale norm van de, de vermogenspositie. Ja, nou ja, waarom eigenlijk? Want als nou de Nederlandse bank nog wat meer helder communiceert over wat we minimaal moeten hebben dan denk ik dat de concurrentie tussen de zorgverzekeraars ervoor zorgt... dat de rest terug gaat naar verzekeren. Want zo werkt het. Ja, Hij want anders bent dompraak... u namelijk te duur en dan lopen uh, uw klanten over naar, naar de concurrentie. Ja, want dat doen ze. Klanten kiezen heel erg op premie. En dat ja. snap ik, want ze hebben, uh, het is duur genoeg tegenwoordig... en het gaat allemaal niet zo goed met iedereen. Ja. Dus ik snap dat wij daar heel scherp op moeten zijn. En dat ja. doen we ook. Dus met andere woorden, het is allemaal goed nieuws voor ons allemaal... Uh, behalve Absoluut. dat de Nederlandse bank een beetje dwars ligt. Nou ja, we moeten daar met elkaar wel goed over praten. Ik snap dat het een maatschappelijk uh, probleem is, maar ik vind... Dat men te voorzichtig is. Ik vind dat er best uh, wat minder geld op de plank kan liggen bij ons dan er nu, uh, dan er nu ligt. En ik Ga wil daar graag over praten. En gaat u dat ook doen? Ja, dat gaan we doen. Dat doen we steeds. We hebben het al eerder gezegd. Van joh, die verhoging steeds. Is dat nou wel nodig? Ja. Maar luister, zij zijn de toezichthouder. En wij willen natuurlijk een solide en degelijk bedrijf zijn. En wij houden ons aan de Nederlandse wetten. Dus als de Nederlandse bank dat zijn, dan zijn we gehoorzaam. Ja. Maar we hebben het nu wel in het publiek debat erover, want het is wel een punt. Ja, u moet meer geld gaan uitgeven aan de AWBZ ook, hè? Um, nou zegt de voorzitter van de Avacabo, die heet Corrie van Brenk... Ja. Uh, die zei deze week in onze uitzending... dat uh, uw winsten vooral uh, moeten worden teruggesluist naar de thuiszorg... want daar dreigen of, uh, worden geëffectueerd al 100.000 ontslagen. Ja, nou, nou uh, is het zo dat wij heel veel verantwoordelijkheden hebben... maar we zijn niet verantwoordelijk voor de werkgelegenheid in Nederland. Ik snap die spanning... Wij proberen juist dat er alleen maar daar zorg ingezet wordt waar het echt nodig is. En er zijn grote veranderingen in de thuiszorg. Ja. Eh, waar minister Schippers zei van, ik vind niet, eh, zei minister Schippers dat het geld nu moet worden geïnvesteerd in de zorg. Maar vooral in verlagen van de premies. Dan ben ik het toch wel met minister Schippers eens. Eh, en ik denk dat we in de thuiszorg, dat is een heel ander, terecht een politiek debat. Eh, dat we nu bezig zijn in de AWBZ om, om te gaan van, nou vroeger had iedereen recht op dit en recht op dat. En we zijn meer aan het kijken naar wat er echt nodig is om kwetsbare ouderen uh, in ieder geval die zorg te geven die echt nodig is. En iets ja. minder van ik heb recht op dit en dat. Want dat kunnen we in Nederland niet meer betalen. Kijk, Het probleem in Nederland is niet dat de zorg slecht is, want dat is niet zo. Het probleem in Nederland is wel dat we inmiddels 5000 euro per persoon aan zorg uitgeven. Want er wordt gewoon een beetje veel. Ja, dat wordt een beetje veel. Ja? En daar kan dus nu wat van af, want de premies kunnen omlaag. iets van... We gaan het best maar dan doen. moet de Nederlandse bank nog even door de vingers kijken. Nou ja, nee, ook zonder dat de Nederlandse bank door de vingers kijkt. Ons resultaat is nu zo dat er zeker wat terug kan in de premie. Ja. Zonder meer. Maar goed, uw oproep aan de Nederlandse bank ja. is, wees niet zo streng. Ja. Ik dank u zeer. Graag gedaan, meneer Kogelman. Tot ziens. Tot ziens. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we weer de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Na de Koningsvaart op 30 april in Amsterdam zullen geen 150.000 ballonnen worden opgelaten omdat dat schadelijk is voor het milieu. Hoe lang duurt het voordat de sporen van een biologisch afbreekbare ballon uit de natuur zijn verdwenen? Dat is de vraag aan de man die het antwoord kent, Lucas Reinders, hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, waar we heel zeker van zijn is dat die ballonnen kunnen worden afgebroken in een composteringsinstallatie bij ongeveer 60 graden. En dat duurt het een aantal dagen. We zijn er veel minder zeker over hoe lang het duurt in het milieu, op land of in de zee. Maar daar kunnen we wel een gevundeerde schatting over geven. En ik denk als je met land rekent, dus als de ballon het land neerkomt, dan zal het waarschijnlijk een, een paar jaar duren. En komt het in zee neer, dan duurt het waarschijnlijk vele jaren. En dat verschil met de compenseringsinstallatie, dat komt omdat de temperaturen op het land en in de zee veel lager zijn. En omdat ook niet altijd de goede bacteriën aanwezig zijn om die ballonnen af te breken. Het antwoord van Lucas Reinders heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we weer buurten om de hoek? Bij Jet Bok. Een leeg winkelpand midden in Hilversum op een locatie die niet eens zo lelijk is. Ik sta hier met John Bardou, retail adviseur. Hoe kan het nou dat deze winkel leeg staat? Heeft dat echt alleen maar met de crisis te maken? De crisis speelt mee. Mensen houden hun hand op de knip. Consumentenvertrouwen in februari van dit jaar bereikt een laag punt. Ook ondernemers, het ondernemersvertrouwen loopt terug. Ondernemers zien het, omzet loopt terug. En uh, ja, in zijn algemeenheid speelt zeker de crisis een rol. Maar er zijn ook zeker structurele zaken te noemen. Uh, internet bijvoorbeeld wordt heel veel genoemd. Heeft een heel belangrijke rol. Uh, mensen kijken op internet, oriënteren zich. Dankzij internet staan de winkelstraten leeg. Niet alleen, niet alleen. Uh, feit is dat consumenten meer besteden via internet. Uh, en dat daarmee ook uh, zeg maar de behoefte aan fysieke winkelmeters afneemt. Maar er spelen ook andere zaken. He, we vergrijzen met elkaar. Het is bekend dat 65-plussers wat minder uitgeven. Uh, dus dat speelt. In sommige gebieden heb je ook te maken met krimp. Dus daar neemt het bevolkingsaantal af. En ook in dat soort gebieden zie je heel sterk dat daar sprake is van leegstand. Maar de verwachting is dat één op de vijf winkels en misschien wel één op de drie winkels leeg gaat staan. In winkelcentra en op winkelstraten. Wat betekent dat voor een winkelgebied, zoals hier in Hilversum? Nou, ik vergelijk het wel eens met een gebit. Op het moment dat er één gat in dat gebit valt, dan zie je meteen een heel andere glimlach. En op het moment dat er heel veel tanden wegvallen, dan ziet er op een gegeven moment niet aantrekkelijk meer uit. En consumenten mijden op dat moment ze ook zo'n gebied, omdat het niet meer gezellig, leuk en sfeervol uitziet. Als ik hier om mij heen kijk, zou ik deze straat ook niet echt inlopen. Ik zie hier dit pand wat leeg. is een vrij groot ruim pand. dus is op zich wel iets moois van te maken. Daarnaast staat een pand leeg. Aan de overkant van de straat staat een pand niet leeg. Het staat wel te huur, staat er met een heel groot bord. Maar het staat niet leeg. Wat hebben ondernemers daar gemaakt? Wat je daar ziet is een tijdelijke invulling. Ook wel bekend als uh, pop-up store. Waarbij uh, ondernemers dus de kans krijgen om in die zaak ja, een podium te creëren voor zichzelf. Om als startende ondernemer zichtbaar uh, te zijn. Uh, op het moment dat daar zich een kandidaat meldt die de volledige huur wil betalen, ja, dan zal die uh, tijdelijke oplossing ook, uh, ook verdwijnen. Maar het is een hele leuke om in ieder geval de etalages te vullen. En is dat dan uh, de gemeente die dan zegt, ja, wij willen dat deze straat niet helemaal leeg staat, we geven jonge ondernemers een kans? Of zijn dat de ondernemers zelf? Wat je hier in Hilversum ziet is dat de gemeente heel actief is. Als het gaat om leegstand. Uh, ze hebben ook een project lopen waarbij ze samen met ondernemers, makelaars en eigenaren kijken of ze panden kunnen invullen. En dus ook die panden inzetten als podium voor nieuwe ondernemers. Dus de gemeente heeft een rol. De eigenaar heeft een rol, die moet eraan meewerken. Maar ook ondernemers zijn natuurlijk belangrijk. Die moeten die kansen die dan op dat moment geboden worden ook grijpen. En het biedt met name potentie, uh, kansen, denk ik voor, uh, voor nieuwe creatieve ondernemers met een nieuw concept die dat dus willen uitproberen. Daar kunnen pop-up stores een hele goede rol in spelen. Ik zelf vind het belangrijk dat de focus altijd is hoe kunnen we ook structureel een bijdrage leveren aan aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Het moet niet zo zijn dat alleen de etalage tijdelijk leuk is ingevuld, maar er moet iets ontstaan. Uh, een ondernemer moet de kans krijgen en uiteindelijk liefst ook kunnen doorgroeien op de locatie waar die begint. En als we dan kijken naar andere gemeenten, want, want Hilversum is dus blijkbaar heel druk bezig om die lege panden op te vullen, al dan niet met tijdelijke winkeltjes. Wat kunnen andere gemeenten, hè, wat is nou de tip, wat kunnen andere gemeenten leren van Hilversum? Pak die regierol. En ga samen met je partners, en dat zijn ondernemers, eigenaren, misschien ook wel banken, kijken hoe staat ons winkelgebied ervoor. En welke gebieden zijn kansrijk, maar ook welke gebieden zijn kansarm. Want kansarme gebieden, dat moeten we met elkaar ook onderkennen, die zijn er. Die hebben op de langere termijn geen economisch perspectief meer voor winkels. Ga met elkaar op zoek naar alternatieven. En sluit die c locaties dan ook? Nou ja, sluiten, sluiten, ga op zoek naar andere invullingen. Maar kijk vooral ook naar het economisch perspectief. Maar uh, wat voor andere invullingen bedoelt u dan? Nou, misschien op termijn wonen. Maar uh, kijk ook naar nieuwe concepten waarbij detailhandel, horeca en dienstverlening gemixt wordt. Kijk naar functies die bijvoorbeeld aansluiten bij de behoeften van bewoners. Bijdrage was dat van Jet Mok. Straks een ambtenaar van buitenlandse zaken getuigt in de rechtszaak tegen Russische spionnen. Maar eerst. 3, 2.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 Door een staking bij de publieke omroep zijn er deze dag in 1985 geen radio- en televisieuitzendingen vanwege een CAO-conflict, u hoorde dat net. Tot frustratie overigens van minister van Media en Cultuur Elko Brinkman, want juist op deze dag stond een nationale inzamelingsactie op televisie gepland voor het Rijksmuseum. Ja, dat er eh, dus lang voorbereid was een, een, een actie om publiek geld in te zamelen. En voor het Rijksmuseum en Rembrandt, dat was allemaal toch wel, wel bijzonder. Dus er was nogal wat voor voorbereid. Ja, dat viel helemaal in duigen. Dus we waren om, om, om allerlei redenen toen een beetje in paniek. Eh, omdat, eh, ja, hoe gaat het met zo'n aanschaf van de schilderij? Dat moet je dan eigenlijk van tevoren al, al bestellen. Ik, ik, ik denk dat op de veiling was aangeschaft of kon worden aangeschaft. Dat weet ik niet meer precies. Maar dat was dus een mooie zeep. want dan moesten we dat uiteindelijk weer zelf betalen. Dat heeft ook nog een hoop geld gekost. Nou ja, goed, toen ging het nog niet over de tientallen miljoenen waar het tegenwoordig over gaat. Maar een paar miljoenen wel in ieder geval. CNV-voorzitter Harm van der Meulen hekelde in zijn toespraak de beslissing van minister Brinkman. In plaats van dat men in Den Haag nu deze omroep CEO aangrijpt... om nog meer schapen over de dam van 36 uur te krijgen wordt nu nee gezegd, Minister Brinkman, u bent een stoorzender. We leefden in bezuinigingstijd toen, toen ook. Uh, dus daar was best spanning, maar niet alleen met de omroep. Maar goed, ik, ik was in het voorbeeld verantwoordelijk voor de omroep. En, en, uh, dus dat, daar zat ook wel spanning op de lijn. En we waren ook bezig met schermutselingen over het, over het nieuwe omroepbestel. Dus daar was, was allerlei soorten van, van gedoe. In, dat bredere, in die bredere context kan ik me op zichzelf nog wel voorstellen... men wijst het van achteraf dat men een, een punt zocht... waarop men nou ja, als het ware een beetje met een soort spielerij... Uh, de, de minister dwars kon zitten. Maar het heeft dus uiteindelijk wel geld gekost. Minister Brinkman moet vervangen worden door een uitzendkracht. Brinkman, Brinkman, wat is het nog een oude... Vlommerwerk, die overpaardgedeelde. Brinkman, Brinkman, wat een eigenzinnen tip. Voor mijn part krijgt die. Werkonderbreking. Voor, uh, laten we zeggen, publieke cao's, voor, voor de politie, voor het onderwijs, voor de zorg. Dan, dan ben je natuurlijk als, als publiek figuur... ...ook makkelijker te, euh, nou ja, dan te pakken dan, dan een ondernemer in een, in een, in een private onderneming. Eh, en zeker als je daar ook nog de tv bij hebt... ...dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat er altijd op het spoor gebeurt... ...de spoorwegstaking, dan zegt ook iedereen van... ...ja hallo, je kunt het grote publiek toch niet slachtoffer laten worden... ...van een, van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Dus eh, zeker tv en radio zijn indringende eh, ja, stakingsinstrumenten... ...om het maar zo, stakingsmiddelen. Maar eh, nou goed... Dat hoort ook een beetje bij het leven van een publiek figuur. Hè? Om daar ook zo nu in aan de Zwarte Piet voor te trekken. Elko Brinkman, destijds minister voor Media en Cultuur... over de omroepstaking, deze dag in 1985. Keep him in his... He should ever leave you. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dames en heren... was zo lekker als een mandje... bleek gisteren uit het verhoor van de baas van spion Raymond P. bij het ministerie. In Duitsland staat een Russisch echtpaar terecht. Dat werkt voor de geheime diensten in Moskou. En Raymond P. gaf ze, u weet dat misschien... geheime informatie vanuit Nederland. Correspondent Rob Zavelberg in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat had die chef van de afdeling Visum en Vreemdelingenzaken te melden? Maar eigenlijk uh, gaf hij min of meer toe dat de beveiliging inderdaad zo lek als een mandje was in, uh, in Den Haag. Want duizenden en duizenden mensen, uh, personeel van de ambassades wereldwijd... maar ook natuurlijk de ambtenaren in Den Haag... die konden allemaal bij vertrouwelijke berichten en die konden ze dan uh, downloaden... ze konden ze ook kopiëren, op een USB-stick zetten, uh, mee naar huis nemen... en natuurlijk doorgeven aan de Russen. En dat konden ze niet alleen doen uh, vanaf de computer op, op kantoor... Uh, aan de weg, maar natuurlijk ook op uh, thuiscomputers en in uh, hotels. Ja, maar goed, wat moet een medewerker van de afdeling Visum en Vreemdelingenzaken... bij NAVO-documenten, want daar gaat het soms om, uh, geclassificeerd materiaal? Ja, het gaat inderdaad om uh, ge uh, geclassificeerd materiaal... Uh, in deze uh, zin van de BZ-vertrouwelijk documenten. En dat zijn dus uh, vertrouwelijke documenten die binnen het ministerie uh, moeten blijven. En uh, het probleem is geweest dat de autorisatiegraad in, op buitenlandse zaken veel en veel te laag was. Dus dat uh, medewerkers uh, wereldwijd bepaalde documenten, vertrouwelijke documenten maakten. En uh, dat die eigenlijk uh, niet geheim genoeg... Uh, uh, bestempeld werden. En vandaar dat dan ook uh, wereldwijd... ambassadepersoneel, maar ook uh, eh, ambtenaren... allemaal bij die documenten konden komen. Juist. Kwamen die documenten trouwens uh, tijdens de rechtszaak gisteren voorbij? Uh, jazeker. En niet alleen gisteren, maar ook al uh, maandenlang... Dat zijn dan allemaal documenten over de NAVO en over bevriende landen, de Baltische Staten bijvoorbeeld, maar het ging ook over Macedonië en over België. En dan worden er dan allerlei gesprekken wat betreft die de ambassadeur bijvoorbeeld voert met mensen in dat land, wordt er gerefereerd hoe de situatie is. Dus die berichten zijn uitgebreid, voorgelezen, woord voor woord, code voor code? Uh, exact woord voor woord, code voor code... en natuurlijk ook alle uh, codes die uh, op het ambtelijk uh, uh, niveau gelden en zo. En dat is natuurlijk informatie die voor, uh, voor Moskou... maar ook voor andere landen natuurlijk uiterst uh, uh, interessant is. Ja, werd ook nou een beetje inzichtelijk... welke documenten die Russen nou precies wilden hebben... en welke informatie überhaupt. En hoe, hoe, om, hoe omvangrijk dit spionageschandaal dus ook eigenlijk was... in gang gezet door die Raymond P. Nou, het ging minstens over vele... Honderden documenten. Die zijn niet alleen bij hem thuis gevonden, maar ook bij de Russen uh, in, in Duitsland die, die werden gearresteerd. Uh, en in elk geval is er ook uh, een, een soort boodschappenlijstje vanuit Moskou opgedoken. En die wilde dan uh, dat Raymond P. wat meer op zoek ging naar uh, de hervorming van de commandostructuur van de NAVO. Hoe de NAVO ook uh, naar richting Georgië, Oekraïne en ex jugoslavië zou willen uh, uitbreiden, ja. wat ze allemaal deden in Kosovo, in Afghanistan... en vooral, uh, ook heel belangrijk, is dat uh, uh, ze van Raymond P... Uh, de telefoonnummers van alle medewerkers van buitenlandse zaken... en de namen wilden hebben, plus hun hobby's, hun privégegevens... de burgerlijke stand, en ze waren dus echt op zoek naar uh, de zwakke punten. Ja. Raymond P. Uh, hoorde van het Openbaar Ministerie vorige week in Nederland... Uh, 15 jaar cel eisen. Wat hangt dat Russische echtpaar eigenlijk boven het hoofd? Ja, toch wat minder, 5 à 10 jaar cel... Uh, maar het is ook mogelijk dat ze worden geruild uh, tegen andere spionnen. Want als ze dan worden veroordeeld uh, op korte termijn... dan kan het zijn dat, uh, dat heeft een advocaat me verteld... dat ze mogelijk binnen een maand vrijkomen en geruild worden... met andere spionnen in Rusland. Ja. Uh, dat is dus een politieke deal. Ja. Maar anderzijds, uh, uh, ja, dat zal met Remon P. misschien wel wat moeilijker worden. Want uh, of die in, in, uh, naar Rusland wil, dat is nog uh, zeer de vraag. Uh, ja, en de vraag is ook of de Nederlandse regering erop zit te wachten... om hem toe te vertrouwen de familie van uh, Vladimir Poetin, zal ik maar zeggen. In ieder geval... Heeft buitenlandse zaken een uh, intern onderzoek gaande um, en uh, zou die beveiliging een stukje beter moeten zijn Rob Zuivelberg vanuit Berlijn. ik dank je zeer straks dames en heren, over een kwartier begint 20 minuten moet ik zeggen, begint dat debat over het sociaal akkoord, intussen zetten de sociale diensten grote vraagtekens bij dat sociaal akkoord, hoort u zometeen in het vervolg KRO, Goedemorgen Nederland, kies KRO internet, langs Twitter, Kranten. radio en televisie